Goedenavond, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Een TBS-patiënt uit de pompenkliniek in Nijmegen is ontsnapt aan zijn begeleiding. Dat gebeurde toen hij op verlof was buiten de kliniek. Een speciaal opsporingsteam van de politie is nu naar hem op zoek. TBS is bedoeld voor mensen met ernstige psychiatrische stoornissen. De rechter bepaalt of criminelen dat nodig hebben. Het is de bedoeling dat ze na de behandeling weer veilig terug kunnen keren in de maatschappij. En er komt voorlopig geen nieuwe staking bij de FNV. Nadat ze bij de vakbond allerlei beroepsgroepen aan meer salaris hielpen, wilden ze zelf ook wel wat extra om boodschappen van te doen. En daarom legden ze vorige week al eens het werk neer en zou er deze week weer gestaakt worden. Maar die actie is van de baan omdat de directie meer loon biedt. Lionel Messi heeft de Laurius Award gewonnen. De onderscheiding voor de beste sportman. Hij volgt Max Verstappen op, die de prijs vorig jaar kreeg. En de winnaar wordt bepaald door een panel van oud-topsporters. En Messi is een begrijpelijke keuze, zegt commentator Mark van Rijswijk. Ja, hij heeft de 18e wereldkampioen gemaakt. Dit is de, daarmee ook de, de laatste keer dat hij hem kan winnen. Als actieve voetballer, neem ik aan. Dus ja, met. Dat wat hij heeft bereikt met de wereldtitel, snap ik het. De sportvrouw van het jaar is de Jamaicaanse atlete Shelly ann Fraser-Price. En Artis heeft te maken met bezoekers die zonder te betalen... proberen de dierentuin binnen te komen. De indringers klimmen over hekken of stappen vanaf een bootje het park in. En het komt volgens de Amsterdamse dierentuin een paar keer per maand voor. En gisteren gebeurde het zelfs twee keer op één dag... Deze buurtbewoner vindt het best wel irritant, zegt hij tegen AT5. Als je vooral kijkt naar de dure boten die je doet, denk je, joh, hey, uh, draag eens bij aan de stad. Betaal gewoon een kaartje. Hij probeert de glippers aan te spreken. Je roept gewoon naar de overkant, hé hey, jongens, niet doen. Je hebt natuurlijk altijd de bekende bijgalgemers, die geven direct de grote bek. Maar ja, pff, daar trek ik me niks van aan. Ondanks de indringers kiest Artis ervoor om de dierentuin niet te omringen met prikkeldraad en hoge hekken, want ze willen naar eigen zeggen een open karakter uitstralen. Daardoor het weer. Vannacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen begint de dag in het oosten droog. Maar uiteindelijk vallen er overal buien en wordt het 14 tot 18 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. ...heb ik bij Play It Loud aandacht voor de aangekondigde reunie... ...van de Nederlandse progressieve power metal band Allergy. ...dat al sinds 1986 bestaat. Ja. Acht die hebben uitgebracht en sinds 2002 met pauze was. Nu we 20 jaar later, op 1 april, kunnen we de band de reunie aan. ...en zijn frontman Ian Berry... En van hammerhead, zijn consortium project en zijn zeer interessante, zeer interessante, zeer interessante, zeer interessante, zeer interessante, zeer interessante, zeer interessante, zeer te zeer interessante, zeer interessante, zeer interessante, Tweede uur van Play It Loud. Waar ik vanavond aandacht heb voor de aangekondigde reunie... van de Nederlandse power metal band Allergy. En voor degene die net inschakelen... zit ik hier vanavond met twee van de vijf bandleden. Frontman en zanger Ian Perry. En drummer Dirk Bruinenberg. Nogmaals, dank voor jullie komst naar de studio, heren. En dat jullie hierover komen vertellen of praten. Ja, tof. Zeker. Geen dank, man. Graag gedaan. Het eerste uur uh, had ik het uh, met de mannen over wat hun de afgelopen tijd heeft bezighouden... in aanloop tot de op 1 april aangekondigde reunie van de band... waar we het uitgebreid over gaan hebben in dit tweede uur. Uiteraard met de door hen uitgekozen muziek uit hun carrière... die ik tussen onze gesprekken door zal gaan draaien. Zoals gezegd, vanaf nu dus de volle aandacht op jullie reunie. Allereerst gefeliciteerd natuurlijk met dit uh, geweldige nieuws. Ja, uh, wat zal ik ervan zeggen? Het is uh, voor mij ook uh, eigenlijk. Een verrassing. Een verrassing. Ja, <laughs> we hadden het een uh, goed half jaar, driekwart jaar geleden al eens een keer geprobeerd. Hadden we contact gehad, uh, had Martin contact gehad met Frontiers. Mm. En die wouden het eigenlijk toen doen met Eduard. Yeah, de zijn, ja, de voormalig. Daar zijn we toen mee uh, in discussie geraden over. En op een gegeven moment hadden we hem zover dat we het zouden gaan doen. En het plaatje was bijna rond. En toen kroopt hij terug. En toen. Hij zag er vanaf. Nee, ah. ja, nou, hij, ze bouwden een, een nieuw album. Uh, maar in die formatie, uh, ah. zeg maar, de, de, van de eerste drie CD's, zeg maar. yeah. en, uh, in eerste instantie bouwde hij dus wel, maar toen poeste hij eigenlijk meer zijn eigen band meer naar voren. Dus misschien was het wel een truc, ik weet het yeah. niet. Uh, hoe dan ook, het is misgelopen toen. En, uh, dus ik denk van nou, dit gaat gewoon niet meer gebeuren. Nee. En toen ineens uh, zag, zag Henk het licht. Yeah. En uh, die, toen is Martin gaan bellen, die is rond gaan bellen naar ons allemaal van joh. Hoe staan jullie erin? En uh, Henk die is echt super positief. En ik zei, nou, hey, als het echt zover is, dan uh, laten we het dan maar doen. Ja, ja. gaat ja. niet. Ja, ja. super. Ja. En, en hoe lang was de band nou uh, precies uh, niet meer actief? Het dus was vanaf 2003, 2020. hè? 2002. Is dus het 21 jaar? Ja, was ja. het uh, 2002, 2003. Cleveland, Ohio uh, was de allerlaatste show. Ja, ja. ja. Wow. Ja, lang geleden. Ja, zeker. En uh, de band komt dan terug in de klassieke line-up. In ieder geval de meest consistente line-up. Gilbert Pot, uh, de toetsenist en gitarist geloof ik. Nee, nee, nee, hij is of, gitarist. gitarist. Ja, die gitarist. Is, oh. ja, Die was gitarist op uh, Supremacy en Lost. Oh, oké, okay. ik dacht dat hij ook toetsenist was. Maar... Uh, gitarist Henk uh, van der Laars dus. Uh, bassist Martin Helmantel. En uh, dat is een beetje ja, de meest consistente opstelling, denk ik, van jullie. Uh, ja. Ja, ja, ik ben altijd wel bij, een beetje bij Martin in de buurt gebleven Ik speel ook nog met hem in uh, Seven Master Pittsburgh Met Andrew okay. Eltopzang okay. uh, Dus ja, dan blijf je een beetje bij elkaar en heb je altijd wel contact Hij hield er ook altijd uh, de dingen bij van de uitgaven die nog binnenkwamen hey, heb je nou al gehoord wat er nou weer in Brazilië is uitgekomen? En dan ging ja. hij er weer achteraan en, ja, ja. Dat was grappig Dat was een beetje de financiële ja. man Ook dat, ja, ook dat, ja. En uh, nou, jullie reunie wordt natuurlijk ook uh, gevierd met uh, releases van uh, al jullie albums op speciale uh, picture disc vinyl of colored vinyl. Ja, Vanille. Ja. Ja, Via een Italiaanse label. Uh, Via een ja. Italiaanse label. En, en zullen deze albums allemaal tegelijk gaan verschijnen? Of, uh, uh, nee, of verschillende uh, want het is uh, limited edition. Ja. 400 stuks, geloof ik. 400 stuks. Alleen State ja. of Mind is op het moment... Uh... Ja, dus zij is begonnen met State of Mind. En uh, de volgende is uh, Manifestation of Fear. Dat komt uh, binnenkort. Oké, okay, dus... Maar we zijn ook nu uh, bezig om uh, langzamerhand... Uh, we hebben de albums, Trouwens, omdat de band uh, zeg maar, uh, op stop ging... Mm -hmm. hebben we nooit uh, de kans gehad... om die albums digitaal ja. officieel uit te brengen. En daar zijn we ook nu mee bezig. Oké. Okay. Ja. Dus dat stukje voor stukje... Stukje voor stukje komt alles ja. uh, weer uit. Ja. Uh, dus dat album, uh, het eerste album is al verschenen op vinyl nu, begrijp ik. Uh, State of Mind, State of ja. mind ja. ja. Volgens ja. mij is het al uitverkocht. Die is al uitverkocht zelfs al. Ja. Zo, Dus is behoorlijk vraag naar... Ja. En uh, de bedoeling is dat hij uh, blijft bij 400 stuks en hij gaat niks meer persen. Dus, uh, en iedere, elk uh, LP heeft een uh, speciale nummer erop. Ja. Dus, uh, okay. ja, Net zoals die, uh, de albums die op CD uitgebracht zijn onder de Metal Mind uh, label. Die ja. ook limited editions. Ja, er ja, was uh, maar één uh, album wat niet overnieuw uitkwam, dat was Forbidden Fruit toen. Oh. Toen had Sanctuary Records nog steeds een lease op die album. Maar gelukkig hebben we alle rechten teruggekregen. En dus we hopen dat we langzamerhand alles overnieuw kunnen uitbrengen. Ook op CD dan? Eventueel, ja. Oké. Ja. dat is wel goed om te weten. Ja. En uh, enig idee uh, wanneer de rest van de albums gaan verschijnen? Dat wordt. Uh, uh, States of Mind zou so uh, ergens in uh, juni, die uh, digitale versie, uh, ja, ja. officieel. Het uh, uh, duurt even voordat. Uh, alle platforms klaar zijn. Dus dat duurt even. Maar daar zijn we nu mee bezig. Okay. Dus juni, hoop, hopelijk. Uh. Komt eerst volgende uit, of? Ja, yeah. wat we willen doen is eerst Night of the Living. Uh, night of the, the Dead Final. Vinyl. Uh, oh, night of the Dead Dead. Oh, yeah. Ja, mooi. Uh, yeah. Ik denk iedere keer <laughs> Night of the Living Dead. Ja, maar. De, <laughs> de <v> Verbastering <laughs> van, zeg maar. Night yeah. of the Nou, geweldig, man. Jaan. Uh, we geven hem de kans omdat het eigenlijk, uh, dat is een beetje de inspiratiebron. Ja. Uh, als je een reunie wil doen en je wil de band bij elkaar uh, brengen, uh, je moet wel nut hebben. Mm -hmm. uh, Frans was dit uh, een geweldig moment. Hé, hey, er is iemand in Italië die alles op vinyl uh, uit wil brengen. Yeah. Cool. En uh, dus dat is eigenlijk de. De reunie nu op dit moment uh, met de live shows. Uh, daar zijn we nu bezig uh, met oefeningen en alles uh, okay. uitzoeken. Want het was 25 jaar geleden. Dus ja. Je vergeet. Ja, we hebben ze waar vorige week voor het eerst gerepeteerd. Oh. Een beetje okay. ruw aan de kantjes, maar het zit er nog wel allemaal. Het zit er nog wel allemaal, ja. ja. Het <laughs> is natuurlijk even geleden. Nu. En ja. ze zijn pittige nummers. Ja, het zijn pittige Niet de makkelijkste. de makkelijkste. Nee, dat is wel best inderdaad. Ja. Progr melodieuze, progressieve. progressief... Uh, Eerlijk gezegd vind oh, ik dat nog wel meevallen hoor. Ik bedoel, ja. als, je, als je hoort wat er tegenwoordig... Uh, zeg ja. maar allemaal... Pff, wat er wordt uh, aan Ze de Ze laten alle hoeken van de Brimstal ja. zien, man. Dat is niet normaal. Ja, bizar hoe uh, ja. goed geëvolueerd uh, dat dat te uh, ja. techniek. Dat zeker, ja. Nou, we gaan weer even voor een blokje muziek. Uh, we hebben nu uh, in de planning staan Losers Game. Ja, daar Losers wat, is uh, Game. Ja, die, ja. Gaan die gaan we ook live even... Die gaan jullie live vertellen. Dus. Ja. Oh, ja. gaaf. En al de voorgaande nummers die we speelden, uiteraard ook? Nee, uh, een selectie uh, ervan. Een selectie. Oké. Uh, over straks meer, maar eerst dus <laughs> Losers Game. Ja, en dat was dus een nummer van Manifestation of Fear. Welk nummer was dit, Dirk? Ian. Frenzy. Frenzy, yes. ja. Geweldig nummer. Geproduceerd door Tommy Newton toen. Van Victory. Ja, van Victory en uh, Keeper of the Seven Keys. Uh, ja, heeft hij Halloween gedaan, ja? Ja, Halloween. Ja. Ja. een van zijn uh, grootste successen was het van Tommy. Oké. Okay. Uh, toen uh, voor Modern Music Noise Records. Ja, geweldig. Ja. Ons uh, tweede studioalbum met mij was dat. Ik ja. ja, kan me nog herinneren uh, dat we daar aankwamen. En uh, de band Pissing Races, die had net hun album afgemaakt. En die waren uh, dat Mexico. Natuurlijk, ja, ja, van Mexico. En die waren dat aan het vieren. En ah. uh, ja, Wij vielen natuurlijk midden in het feestgedruis. Ja. Dus wij uh, mee... Nou, dat ging helemaal fout, kan ik je vertellen. Oh liet een kom je aan in de studio. Middag om twee uur. Tommy was... Pissed of De yeah, producer. Oh. Ja. Ja, not oh, amused. Ja. <laughs> ja. Oh, komen ernaar En het is een geweldige album geworden. Ja, dus ja. ja, dat, ja. ja. dit is wel een lekker uh, voorproefje. In ieder geval ja. lekker nummer. Dit. Ja. ja, even maar Ja, ik, te, ik, hoor, ik vind het was een, uh, de verschil <laughs> van uh, 97... Uh, we hebben ons uh, Staal of State of Mind zelf geproduceerd eigenlijk. Een beetje wel, ja. ja. ja. ja. En uh, studio Markant was gaaf, maar Tommy had. Echt. En lekker dicht bij huis. Ja, dat oh. ook nog. Maar, maar Tommy videoen. had Heze, geweld. Ja. Heze? Heze, ja. Heze, Heze Brabant. ja. Brabant ook, oh, ja, dat is inderdaad. Maar ja. het verschil met Tommy Newton en Heze was, hij had gewoon uh, dingen zoals de snare drum van Whitesnake, een van de Whitesnake albums. Dus je had de koos bij Tommy was enorm, hè? Ja. Een mm -hmm. ja. beetje dubieus die hij eraan was gekomen, maar hij had hem. Ja. <laughs> <laughs> Geweldig. Oké, okay, ja, aansluitend dus uh, op Losers Game, daar hebben we Manifestation of Fears uh, Fancy. Dus uh, we gaan terug naar jullie. Reunie, hoe werd het uh, goede nieuws door jullie fans uh, ontvangen? En, uh, ja, en heel goed eigenlijk. Enige, ja. ja, het ontplofte een beetje op mijn, uh, mijn Facebook-pagina, ook bij anderen, ja. uh, vernam ik. Dachten de mensen niet dat het dan om een uh, grap ging, omdat het volgens mij op 1 april was, toch? Dat jullie het nieuws deelden? Of was het een dag daarvoor? Ik kan het me niet herinneren, weet jij dat toch? Ah, het was iets eerder. Iets eerder volgens mij, was, ja, het uh, 31 maart bij. Het maar... ging ja. weer eens, uh, Theo Samsen. Ja. Uh, maar er waren er inderdaad bij die dat dachten. Ja. ja, die dachten dat het om 1 april ging volgens ja. mij, maar dat was het dus niet. Volgens mij maar jarenlang dag... ja. hebben de fans gevraagd van... Uh, ja, we willen Hier met Eetwaard, we willen met Ian, uh, ja. een reunie. Uh, en dat ging maar door. Uh, uh, maar ik had zoiets van, ja, ik word alleen maar ouder. Uh, dus dat was net op tijd voor mij. Uh, want ik zat net te denken om uh, op pensioen te gaan. Ja, ja dan gaat je pensioen. Nou uh, <laughs> <laughs> oh ja, je hebt nog even te gaan, yeah. toch? <laughs> dus nog even. Ja. Uh, even een beetje de oude glorie. Uh, houd je ook weer vinden. jong, moet je maar denken. <laughs> ja, nee, het, uh, zeker de muziek houd je echt uh, fit. Ja, echt wel. Ja. Je, je, als zangers uh, en drummers, je moet gewoon een conditie hebben. Dat zeker. En ik ben weer begonnen met uh, hardlopen, weer en uh, je, je ademhaling is zo van belang. Voor ja, maar dus, nou, waar je het over ik... met LG nummers. Het, het is echt uh, jaren geleden, zeiden we van het is echt topsport, kan ja, je nog herinneren? Ja, in de, in de vliegtuig terug vanuit de uh, um, valleys rock. Uh. Ja, maar toen deden we het al een tijdje. En als je het is, wel zo als je op een gegeven moment in die. Stroom zit van, van toertjes en, uh, en oefeningen en uh, studioplaten, dan op een gegeven moment beter gewend. Ja, nou, ja, denk ik ook wel. Maar het zal wel vermoeiend zijn, denk ik, na zo'n tour. Uh, ja, ik was zes keer kwijt was, of zo. Dat denk was ik was wel, ik ja, dat vergt wel een hoop uh, van je leven. Maar goed, ik ben uh, een slechte directeur. <laughs> <op dat betrengen. laughs> ja, uh. uh, ja. De reacties zijn meer eigenlijk uh, verbazend van uh, promoters wereldwijd. ...platenfirmers, er zijn al... Uh, ...van links en rechts al... ...platencontracten plop. aangeboden. Oh, kijk. Ja, dat vind ik dan wel weer tof. Dat ja. We, ja. En dat hadden we niet verwacht. Nee, nee. nee. we willen gewoon... Uh, ...mensen willen ook graag een nieuwe plaat. Maar ja, wij zeggen eerst van... Hey, laten we eerst even de patio's doen... ...en even kijken of alles erop ja. zit. Ja. En, uh, en daarna kijken als de inspiratie maar. er is... ...om dan nog een, een, een plaat eruit uh, te persen, zeg maar. Ja. Dus... Uh, maar we zijn ook opgepikt door een uh, wat grote uh, boekingsbureau in Duitsland die is dus nu ook bezig om ons wereldwijd neer te oh, zetten. Oké. Okay. Dus wel uh, goed nieuws. Ja? Maar wat het inderdaad ja. gaat worden, dat, dat weten is, we nog dat niet. Dat is allemaal dus nog niet is, duidelijk. Dat is nog in de organisatie. Ja, precies. En, en hebben jullie uh, ook al uh, veel interviews gedaan voor uh, uh, de media? Nee. Uh, nog nee, niet veel. Gaat dat uh, dan komen in Japan? Ja, die uh, staan erbij komen uh, op Facebook. Dat was ook wel een leuk interview. Voor interviews... Uh, it's, we hebben eigenlijk... Behalve de reunion... We hebben mm -hmm. eigenlijk niks te vertellen. Want ja. meestal met interviews behalve jou. Omdat ja. je, uh, je... Je vindt Allergy's muziek geweldig. En uh -huh. ik ook. En Dirk ook. <laughs> <laughs> was ja. vergeten. Hoe, hoe gaaf de nummers uh, eigenlijk... Uh... Ja, dat is ook een beetje een reminder... Of een opfrissertje ja. voor jullie. Uh, ja, dat was naavond. het. Ja. ja. Nou ja, dat is leuk? En natuurlijk ook het, uh, het uh, weer samen zijn uh, van jullie tweeën. Oh ja. Dus leuk. Ja, ja, als je meestel... Um, ik weet niet wat uh, de Italiaanse label uh, verplan plan is. Um, qua, uh, wij wilden hun even ondersteuning geven voor de vinyl releases. Mm -hmm. um, maar meestel is het voor interviews als je een nieuwe plaat hebt gemaakt... en dan wilden ze alles over de nieuwe plaat ja, weten. Ja, natuurlijk. Uh, dus over de reunion, dat zou meer live recensies uh, straks uh, zijn, denk ja. ik. Ja, uh. ah, oké. Okay. Nou ja, dus dat gaat allemaal nog komen, dus... En uh, qua Gelukkig radio uh, <laughs> uh, ben, ben ik waarschijnlijk de eerste, denk ik. Ja, één ja. van. Ja. Een van okay, ja, nou, nou, in een redelijk de vroeg stadium ook ja. weer. Oh, kijk, de, ik ja. dacht dat ik al een beetje laat was. Maar we zijn het gewoon nog in een vroeg stadium. Nou, ja. kijk, misschien iets te vroeg uh, voor ja. wat betreft de optredens. Maar dat dan weer wel, jammer. We kunnen die altijd doorsturen naar Ja, dat zou heel fijn zijn. Maar heel fijn dat ik de primeur heb. Maar staan er misschien nog andere radio gepland? Of hebben jullie nog geen... Nee, ja, nog niet. Nog niets, we zijn ja. uh, eigenlijk uh, alleen maar bezig uh, met de live set. Num Alle ja. nummers uitzoeken, al ja. het thuiswerk doen, en uh, daarna komt uh, die aanval, uh, denk ik. Ja, <laughs> ja. ja, wij moeten hier en daar nog wat projectjes afronden, natuurlijk, voordat ja. we dan. Ja, precies. Je... Net de Headless Tour met Jeff Tate ja, uh, jij... gedaan, met Martin en Dirk heeft uh, verschillende projectjes die je moet uh, afmaken. Ja. En we spelen, zoals we eerder zeiden... we spelen allebei uh, aanstaande zaterdag in... Uh Zoetermeer. Zoetermeer. Ja. Van die tribute, uh, ja. dat is ook een uh, hoop werk. Wel ja. wel uh, met plezier. Ja. ja dus uh, ik ben benieuwd uh, of er wel uh, meer dan 4000 mensen komen. Dat zou mooi zijn, ja. inderdaad. Ja. we gaan er weer even een muziekje tegenaan knallen. Uh, weer van hetzelfde album uh, Manifestation of Fear. En daar ga ik de titeltrack van draaien. Daar nog even wel een leuke anekdo anekdote over... Iets uh, over het nummer te vertellen? Manifestation of Fear. Oh ja, één ding. Mm -hmm. uh, in Japan snapten ze van deze titel helemaal niks van oh. toen. Hoe kan je je nog zo? herinneren, Dirk? Uh, Voor mij voelde het maar een duister album. Ja, ja, ze dachten, uh, als je die uh, hoe ziet, de mm -hmm. voorkant... Ja. Uh, het was een combinatie van mijn uh, achtergrond uh, opgegroeid in Liverpool... en hoe het voor mijn ouders was. Ja. Henk was hem, uh, wist zijn vader niet. Dus ik kwam uit een uh, working class uh, arbeidersfamilie mm -hmm. uh, in een uh, vreselijke omgeving. Dat is een beetje de voorkant. Ja. Uh, maar er was niks... Uh, Duisteren, uh, uh, geen demons. Uh, het was gewoon een concept uh, idee. Ja. Uh, ja. Uh, op basis van onze ouders. Uh, Over jullie verleden, ja. zeg maar. Over het dus, verleden. Ja. En de Japanners Die snapten, snapten het, het helemaal niet. En nee. uh, <laughs> dat was jammer. Ja, maar dat album wat je wel groot uh, aansloeg... Uh, was State of, Mind. State of Mind Ja, hè? de volverkoop, uh, voordat het in de winkels lag... ...volverkoop was 15.000 stuks... Uh, we waren gelijk gevraagd Dat om naar Japan te uh, Ja, weet echt, ja je weet echt heel veel. Uh, we <laughs> moesten gelijk naar Japan vliegen toen uh, voor eigen shows uh, uit het uh, niks. Uh, ja. En dan, uh, nou, zoiets als tegen de uh, 30.000 alleen in Japan verkocht en uh, meer dan 150.000 uh, wereldwijd. So is echt gaaf. Dat is bijna het grootste deel ja. van uh, alle albums bij elkaar, volgens ja. mij. Ja. in totaliteit ja. hebben ja. jullie zo'n 250.000 ja. albums verkocht. Ja, zoiets. So yeah. ja. In, ja. in 60 landen, zag ja. ik. Ja. ja, of meer. Ja. Of meer zelfs. Ja. En dat er zijn zelfs. heel veel verschillende uh, uh, licenties van die uh, platen. In Japan zaten wij uh, was dat bij JwC, de uh, uh, Victor uh, mm -hmm. Company... Uh, EMI Music Publishing, een van de grootste. Ja. Dus uh, was echt uh, ongelooflijk. En uh, ja. uh, uh, Noise Modern Music en later dat was uh, uh, Sanctuary van uh, Iron Maiden uh, Management. Oké. Okay. Ja. Wow. ja, dat uh, ja. ja. gaat <laughs> al. Niet verkeerd, nee. helemaal niet. Ja, dan gaan we hem nu uh, draaien, dus Manifestation of Fear van het album, uh, gelijknamig album. Tussendoor nog een uh, ander nummer gedraaid van Pins of Pain. En daar ook de titeltrack van. Ik moest het eventjes doen uh, omdat ik mij niet zo heel erg lekker voel. Dus uh, vandaar. Maar we, we zijn er weer. We kunnen er nog wel even tegen het laatste kwartiertje. Uh, maar we gaan het nu even hebben over jullie uh, reunion tour. Daar uh, is helaas, uh, zoals jullie al eerder aangaven, niet zoveel bekend uh, nog. Uh, qua data en schema's. Nee, nee. nee het het dan beetje... dat het uh, oktober-november moet worden. Oktober-november. Ja. Okay. Ja. Ja. Belang, het uh, Belangrijkste Frans nu is uh, een goede setlijst uh, bij elkaar. Uh. En zorgen dat ja. de nummers gaan knallen. Ja, ja. precies. Goed oefenen en uh, ja, knallen absoluut. Absoluut. Ja, absoluut ja, Absoluut. Wat denk je na 25 jaar? Ja. Ja. <laughs> dat is, uh, <laughs> even wennen natuurlijk. Na ja, nou een lange tijd weer, al die nummers ja. weer uh, leren spelen en uh, oefenen en doen en zingen. ja dus, nou, het uh, zit allemaal uh, nog wel hoor. Ja, oké. Jullie hebben onlangs uh, weer uh, even ge geoefend, uh, zei je, Dirk. Ja. Ja, ja, we doen dan wel de, de, uh, de keyboards doen we op tape. Ja. Want we hebben dus geen keyboard spelen en we zitten nog niet over te denken om dat te doen. Dus, maar daar, zo houden we het wel lekker compact en bij elkaar. Ja, precies. En dan, uh, dus, dus ik zal met klik moeten spelen dan. Ja, Henk wilde ja. graag met Gilbert samen ja, en spelen. Dat, en dat zijn natuurlijk twee gitaristen. Dus, ja. Maar dat, dat komt uh, de, de twinnetjes weer ten goede en zo. Dus, uh, ja. Ja, het wordt, wordt wel een spektakel. Als ik ja, al benieuwd is. Ik vond uh, Gilbert, uh, ik heb nooit met Gilbert gewerkt. Dus ah. ik vond het geweldig dat hij zo uh, een top uh, persoon is. Ja. Eh? Absoluut. Hij heeft een hele uh, goede kracht. Hè? En uh, dat past in de sfeer. Dus, uh, nee, ja. Het is een hele toffe groep mensen. Ja. Dus uh, kijk naar uit om uh, mee op pad te gaan. Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Dat jullie er uh, vast en zeker uh, ontzettend naar uitkijken. Om weer uh, met z'n allen op het podium te mogen staan. Dat, uh, ja. ja, ik heb het al een klein beetje gedaan met Martin net. Met de headless Show. Ja, je uh, zei en het dan, al uh, inderdaad. Visual Vortex uh, elf uh, ja. uh, keer gespeeld. Of tien keer gespeeld. Uh, tien shows. Laatste show was ik behoorlijk ziek. Uh, ja. Helaas. Ja. Uh, is Covid en dan goed en dan daarna weer ziek. In microfoon. <laughs> dus, um, maar het gevoel was er. Dat is uh, En dan speel je dat met een Italiaanse band, dus uh, het was uh, ja, heel positief, heel gaaf sfeer. Uh, ja. uh, dus ik ben benieuwd uh, nu. Vond het met... was leuk om te horen hoe andere muzikanten jouw partijen oppikken. Uh, ja. Ik bedoel, die moeten ze, dat moeten ze toch hun eigen maken. Ja, dus, maar hun hebben een soort van boek en daar hebben ze alles in uitgeschreven, tot op de laatste noot. Oh joh, oh, oh. Dat is zo verschrikkelijk grappig. Ja. En dat, dat wordt ook geraadpleegd, dat noemen ze ook de Bijbel. Ja, de muzikale Bijbel. Ja, ontzettend leuk. Geweldig. Maar daar staat dus alles in. Ah, dus, dat moet ik nog eens een keer zien te bemachtigen. Ja, verzameling. even kijken hoe zij dat doen en uh, even overnemen. Ja. Gaaf, he. En uh, de uitgekozen nummers van vanavond... staan uh, die ook gepland voor jullie setlist? Of zien uh, jullie uh, uh, nummers gaan van, spelen? een paarden van, maar ja. niet allemaal. Wat het precies wel gaat worden, gaan we natuurlijk nog niet vergelopen. Nee, precies. Ik nee, okay, snap moet, natuurlijk uh, dat nee. jij die première wil hebben, maar... <coughs> Shit. Maar in een van. <laughs> ja, maar nee, helaas. <laughs> maar, jullie gaan uh, een groot aantal albums aandoen, maar niet alles. Waarom juist niet alles? Of althans de we waren net Je uh, hadden uh, State of Mind en... Well, uh, je hebt Gilbert natuurlijk. Gilbert heeft niet op de die niet latere alles, praten gespeeld. heeft uh, gekozen voor de albums waar jullie allemaal ja, op precies zijn, uh, zeg Het is, maar. is ja. meer, denk ik, uh, een selectie van de eerste drie. Uh, State of Mind, Manifestation of Fear. Uh, en, daarna ook je, was, en ook voor jouw stem natuurlijk. Ja, en daarna was Henk niet meer in de band. Nee. Uh, want we hadden uh, Patrick Rondat uh, gevraagd. Weer... Consortium project. Ja. Dus uh, we wilden gewoon de nummers doen waar uh, Henk en Gilbert uh, allebei... Uh, ja. Vandaar de keuze, inderdaad. Ja. Ah, dus, uh, en ik ga op uh, zangles weer voor die uh, hogere <laughs> partij van uh, Eetwaard. Uh, ja. hoe, hoe ga ik dat nou uh, aanpakken? Dat ja, is de dus vraag. Dat nog een uh, heel gepuzzel, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja. Dan geloof ik maar twee nummers. Of, <laughs> <laughs> valt daar <er> nog mee. Het <laughs> is niet Ontvangst. het hele, hele oh. setlist, gelukkig. Uh, je had ook al eens uh, tijdens een interview door laten schermen... dat je hoopt nog eens een nieuw album met de band op te nemen. Uh, dat lijkt mij dan ja, dat, wel dat Ja, uh, dat ideaal. zou ook gaaf zijn. Dat ja. zou ja, tof zijn. Uh, maar gaat. zoals gezegd uh, willen we dus eerst even <coughs> kijken... Of, dat er allemaal, of die inspiratie daar nog is. Maar door ja. eerst de nummers nog eens een paar keer... Uh, goed te, tegen horen te brengen. Zeg. Ja, precies. Ja. En dan, uh, dan horen we het wel weer. Maar ook, uh, en ook de... voor Henk. Ik bedoel, Henk is ja. er ook een tijdje uit geweest... En die, uh, ik weet niet of hij nog spul heeft liggen. Ja. Nee. Ik geloof uh, Gilbert wel. Gilbert heeft ook nog wel wat dingen ja. liggen. Dus, uh, Oké, okay, dus, dus is wel uh, wat materiaal in ieder geval. Dus ja, we kunnen in ieder geval aan, aan het spul werken. Ja. Al is maar een EP'tje of zo. Nou, dat niet. Uh, ja. Als we iets gaan doen, dan wordt het wel gelijk een volal. Oké, ja. Okay, ja. ja. We maar dat is, uh, we zijn in de beginfase van, van de reunie. Ja, precies. Ja. Uh, dus, uh, Zoals gezegd, uh, ik ben er uh, vroeg bij. Dus nog te vroeg uh, om ja. uh, daar definitieve uitspraken over te doen. Misschien wat voor een, uh, een volgende uitzending. Ja. Om daar op uh, terug te komen. Uh, ik ben in ieder geval uh, reuze benieuwd naar... Uh, ja. ...wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst. Ik heb er, uh, nog uh, een paar nummers voor jullie... Uh, ...voordat we eruit gaan. Ah, nee, eentje eigenlijk nog maar. Dat is uh, Metamorphosis. Nou heb ik hem wel goed gezegd. Uh, dit album en de twee laatste... Uh, ...daarop volgende albums... ...voor Winnen Fruit en Principles of Pain... ...zijn qua nummers niet opgenomen in de komende tour. Uh, waarom deze dan niet? Omdat ja, uh, de bandleden er niet op te horen zijn dus, hè? Ja, ja onder uh, andere. Ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed. Ik ga ze wel draaien vanavond. Uh, dan kom ik daarna terug uh, met mijn dankwoord... Dus uh, hier komt hij dan. dat waren ze dan. We hadden daarvoor natuurlijk Manifestation of Fear gedraaid. En net hoorden jullie Metamorphosis. De laatste twee nummers van deze avond. En ook mijn vragen zijn op. Heren, ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio en voor jullie openheid. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Ja, dat was geweldig. Ondanks man. dat ik mij niet Dankjewel. dendrend voelde van de avond. Maar dat waren de spanningen. <laughs> <laughs> ik wens jullie in ieder geval heel veel succes met alles wat in de toekomst gepland staat qua optredens. En uh, hopelijk komen die ergens in de buurt van Haarlem of Amsterdam... want dan uh, ga ik er ook zeker bij Ja, mij. wie ja, weet. Ik, dat hopen ja. we wij ook, ja. ja als uh, mensen thuis zijn geïnteresseerd... ze kunnen altijd bij Eternal Rock Agency uh, kijken... want die doen uh, de shows sowieso in Nederland en België. Ja. Uh, en de uh, rest is gewoon uh, het buitenland. Ja, Nine Lives. Ja. Nine Lives, ja. Dus uh, Eternal Rock Agency Nederland. Eternal Rock, onthoud het mensen... Nou, mijn tijd zit er alweer bijna op vanavond. Uh, ik bedank jullie allen weer voor het luisteren. Uh, volgende week ben ik er weer met alweer de... Oh nee, volgende week ben ik er helemaal niet trouwens. Dan ben ik met vakantie. Ja. Oh, nee. Dat heb ik even verkeerd geschreven. <laughs> dus ik ben er over twee weken weer met een andere uitzending. Een reguliere uitzending weer van de History of Heavy Metal specials. En dan ga ik het hebben over de Metalcore. Wat weer een combinatie is van hardcore, punk en heavy metal. Uh, ik wens jullie allen voor uh, nu nog een fijne avond en uh, hopelijk tot uh, over twee weken dan. En uh, nogmaals, dank, heren. Uh, hadden jullie nog een laatste toevoeging, want we hebben nog tijd over. Uh. Nee, ja, ik nou... hoop jullie natuurlijk allemaal te zien uh, als we eenmaal gaan spelen. Ja, het <laughs> ja. Ja. Uh, even... blijft allemaal spannend. Ja, dat is even. Uh, allemaal nog onduidelijk natuurlijk. Uh, maar waar hopen jullie te mogen spelen? Dat is ook misschien een leuke nou, vraag. ik ook ja. op oh, wel een leuk Europees toertje. En Japan natuurlijk. Japan, ja. Waar, ja, waar dat jullie graag zijn. De laatste zijn 98, 98. 98 Ja, Met Tirk 97. Laatste ding was akoestisch. Ja. Maar, maar de... Griekenland, Italië en Spanje is ook niet verkeerd. Nee, nee helemaal niet. niet. Die mensen, die, die Daar hebben stak... jullie ook veel fans zitten volgens mij. Ja, me, absoluut. Ja, ja, maar er ja. komt ook ja. zoveel passie uit uit die mensen. Ja, dat, ja, is, dat, dat is echt wel heel tof. meet je ja. eraan, het passie. Hè? Ja, <laughs> ja nou, ben benieuwd waar het allemaal gaat uh, komen en gebeuren. En ook natuurlijk uh, nou, een nieuwe werk op de duur. Uh, nou ja, nogmaals bedankt heren. En uh, nou, hopelijk uh, tot de volgende keer dat we dan wel uh, over uh, ja, jullie tour kunnen praten. En heel veel nieuw werk. Ik hoop dat jullie dat voor herhaling vatbaar vonden. Ja. En jij ook bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Met, en de eerste uh, met radio interview. Man. Ja, wow. inderdaad. Zeker. Dat uh, is ook <laughs> mijn... Uh, ja, mijn... Ja. Uh, ja. Unicum, mijn nieuwe, ja. hoe noemen we dat? <laughs> ik kan even niet meer nadenken, ik ben helemaal leeg. Maar uh, ja, super bedankt dat jullie me deze kans uh, gaven. Om uh, jullie te mogen interviewen, een hele eer. Uh, Graag gedaan. Tekens. Ja, tof. En uh, nogmaals heel, heel veel succes. En uh, wij houden contacten, in. Ja, we zien je ook uh, trouwens. Uh, je komt ook bij, langs bij de shows, hoop ik. Ja, tuurlijk. Ja. Als, zodra ik weet dat, uh, waar jullie komen en als uh, het in de buurt van Zandvoort is, dan ja. kom ik zeker. Okay. Krijg ik dan een vrijkaartje? Ja, je op de hoogte. <laughs> ja, top. Helemaal leuk. <laughs> Heren, wel thuis. En uh, nogmaals, bedankt voor jullie komst. Mijn tijd zit erop. En uh, bedankt voor het lijst iedereen. En een goede nachtrust voor straks gewenst. Daarmee.